Heel lekker uit. Een heel weekend. Er zijn veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Poetecalouris Afwasshow. En dit is deze week de Elspelaat bij Radio Els 558.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 Het was de laatste kans voor Abba hoor. Ja, ja. Het is de laatste keer dat je hem hoort al zijn in de, de Elspaat voor deze week. Hékeet Chensomer van Abba natuurlijk uit 1978. Want straks om 8 uur dan hoor je voor het eerst de nieuw gekozen Elschijf, die we straks gaan kiezen hier in de Radio Els live Ja, ja, dat doen we allemaal live hier. Hè? Meneer Bank die is er nog niet. Misschien neemt hij de buurman wel weer mee. Dus we zien allemaal wel wie er komen vanavond. Maar eerst nog maar eens even voor de laatste keer klappen voor de twee dames en de twee heren van Abba uit Zweden. Ik die er Welkom, luistervrienden van Radio Els 558 en de was Show natuurlijk in het bijzondere. Het is vandaag vrijdag, 15 april van het jaar, dus alles 2016 en het is weekend, jawel. Als het goed is, zit je al lekker thuis aan de piepjes of aan de maaltijd of je bent ermee bezig in ieder geval, maar je hoeft in ieder geval een paar dagen niet zo vroeg op te staan om naar je werk te gaan. En uh, Misschien blijf je wel wat langer liggen dit weekend, want ik heb begrepen dat het weer niet al bijzonder wordt dit komend weekend en vandaag was het eigenlijk ook al helemaal niets. Dus... Dat is eigenlijk wel een beetje jammer, dus je zult je binnenshuis moeten vermaken dit weekend. Nou ja, met Radio Els 24 uur per dag erbij Dan gaat dat best goed komen, denk ik. We hebben weer een bomvolle show met allerlei dingetjes, nieuwsfeitjes, we hebben de tijdmachine, Een uitgebreid weerbericht gaan we voor je doen. We gaan een overzicht geven aan het eind van het programma wat er allemaal primetime op de tv is. En we hebben natuurlijk veel muziek, bijvoorbeeld van de trams van Machine van Highway van Nielsen. Dat is de leuk vandaag. Van Paul McCarty, van George Benson, van Pisa. Tony Sherman weer eens een keer opgezocht voor je. De Easy Beat met dat bekende plaatje wat op vandaag slaat natuurlijk. Batsman Turner Overdrive, ja geweldig is dat. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebru gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden. Van Simon Garfunkel is hier uit 1966. I am rock. A winter's day.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 Friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain I am a rock I am an island Don't talk of love Things that I've died If, if I, I may Tegenwoordig zeggen we ik ben een vliegtuig. Maar in 1966 zei de Simon en Garfunkel, I am a rock. Er staan 63 files in Nederland met een totale lengte van 342 kilometer. Dus dat valt wel mee. En een van de langste staat op de A2 Utrecht. Het zet ook een bos 15,7 kilometer tussen knooppunt Evendingen en Zaatbommel. Zalbommel, zaldbommel, zaldbommel, Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. Wel op een vrijdagavond, is dus een keer bij Radio L's 558. de mag de muziek zal een beetje harder klinken. www.radiols558.nl op de AM 1395 kHz en soms in het noorden van het land op de FM 105.4. Je hoorde natuurlijk Batsman Turner Overdrijf uit 1975 met You Ain't See Nothing Yet. Nou, we hebben nog niets gezien hoor. Nou, regenen al vandaag. Maar een zonnetje trouwens ook nog wel even vanmorgen. Een voortvluchtige gevangene in de Amerikaanse staat Texas is betrapt in de vaatwasmachine van zijn vriendin. Zijn handboeien met doorgezaagde ketting had hij nog om. De 20-jarige man was al bijna 24 uur op de vlucht en hoopte in de vaatwasser aan de aandacht van de politie te ontsnappen. Hij haalde de laders uit de vaatwasser zodat hij erin kon kruipen. De gevangene vluchtte toen hij een behandeling in een kliniek moest ondergaan. Volgens Huffington Post bevestigt de Amerikaanse politie dat de man donderdag opnieuw is vastgezet. Hij zat vast voor autodiefstal, brandstichting en een gewelddadige overval. Een lekker sopje. Wat goede muziek. En je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Monday morning feels so bad. Everybody seems to make me. And Tuesday I feel better Even my own now looks good Wednesday just don't go that more than working for the rich man hey I'll change that scene Ja, lekkere weekendmuziek voor je. Ja, ik ken hele volksstammen die uh, uh, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag alleen maar aan deze dag denken. Hè. Aan vrijdagmiddag dan in het bijzonder. Trading on the Mind van deze Beats uit 1967. Het is gewoon een heerlijk plaatje. Terwijl het buiten hier steeds harder begint te regenen. Ongelooflijk. We gaan het maar eens even iets hier rustiger aandoen. Maar. Uh... Uh, wat ga jij vanavond doen? Nou, ik heb geen idee. Misschien dat Tony Schumann je op een idee kan brengen. Hij heeft een mooi plaatje gemaakt uit 1974 erover. Het is daarom ook getiteld Toenheid. Welkom bij Radio LS 558. Je luistert naar de Show met een hart op bij je tot de klok van een uur op een zeven. 558 Informatie In een hotel in Nieuw-Zeeland is het voortaan verboden om strakke fietsbroekjes te dragen. Ik hoor hier een hele hinderlijke piep. Maar goed, gaan we straks wel even oplossen. Want de eigenaar wil niet te veel details van zijn gasten weten. Het Plauw Hotel in Rangioria plaatste donderdag een bord buiten met de tekst. Een fiets is prachtig, maar ze hadden nooit lycra moeten uitvinden. Volgens eikenaar, eigenaar Mike Saunders tonen de broekjes te veel lelijke bulten en bobbels. Veel van onze klanten zijn ouder of kinderen en zij hoeven niet zoveel details van iemand anders lichaam te zien, zei Saunders tegen de Australische editie van The Guardian. De Ava Show. Even een kort verhaaltje. Dit speelde zich allemaal af in 1985. Pisa, dat was een satirisch. TV-programma van Spaan en Vermegen. En uh, in 1985 bracht de pauze een bezoek aan ons Nederland. En daar speelden hun even op in. En er kwam ook nog een singeltje uit voort met Poop En het werd nog een dikke ja, hoed. Oh, oh, oh. Wat prachtig allemaal. Het is inmiddels al... Uh, even kijken op mijn klokje. Acht minuten voor de klok van half 7 geworden. En naar de volgende plaat gaan we ons denk ik bezighouden met de tijdmachine van Radio Els 558. Even kijken wat er vandaag gebeurde in het verleden. Hier is George Benson. Yeah, vanavond waar Tonight of Night in voortkomt, want dit was Give Me The Night van George Benson uit 1980. En daar komt Els binnen zetten met een kop heerlijke rum met een klein schootje chocolademelk erin en natuurlijk de papiertjes voor weet je Nog Wel, de tijdmachine. Bij Oma 3 Hoog. We gaan vandaag eens even kijken wat er allemaal gebeurde vandaag. Het is vandaag 15 april en dat is de 106e dag. Er komen er nu nog 260. Gisteren melden we al dat de Titanic uh, die, tegen die ijsberg was aangevaren. En vandaag zinkt ze op haar eerste overtocht. En ongeveer 1500 mensen komen bij die ramp om. Vandaag in werd in 2003 Volkert van der Graaf veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor de moord op Pim Fortuyn, Maar we weten inmiddels dat hij alweer vrij rondloopt, zei het dat hij af en toe zijn eigen ergens moet melden, dacht ik. Vandaag werd in 1947 de Nederlandse Wereldomroep opgericht. En in 1999, vandaag, de Nederlandse publieke en commerciële omroepen voeren gezamenlijk actie voor de vluchtelingen uit Kosovo. In een drie uur durend programma wordt ruim 30 miljoen gulden ingezameld. En in 1945 werd vandaag de Nederlandse provincie Friesland bevrijd van het juk van de Duitsers. 1246 wordt Delft een stad, want het krijgt aan de stadsrechten. En gisteren al gemeld dat Abraham Lincoln was neergeschoten en vandaag overleed hij die, die, die, die aanslag. Hè? Nee, overleed hij als gevolg van die aanslag. En in 1893 was de oprichting van de Christene Volkspartij. 1989 vandaag bij de Hillsborough Ramp in het stadion van Sheffield Wednesday. In Engeland komen 96 toeschouwers om het leven als 4000 voetbalfans zonder kaartje de overvolle tribunes opkomen. In 1923 wordt insuline voor de eerste keer algemeen beschikbaar gesteld voor leiders aan suikerziekte. En in 1956 wordt in Dwingelo de radiotelescoop in gebruik genomen. En dan gaan we eens kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag. Dat was in 1452 Leonardo da Vinci, Italiaans architect, uitvinder, ingenieur, beeldhouwer, schrijver en schilder. Hij was nogal niet wat. Hij overleed in 1519. In 1684 werd Catharina de eerste geboren van Rusland. Zij was een Russische tsarina. Zij overleed in 1727. En in 1812 was het de beurt aan Theodore Rousseau, Frans kunstschilder. En hij overleed in 1867. Dan gaan we even naar 1944 toe. Toen werd Dave Edmunds geboren. Hij is natuurlijk een Brits muzikant en zanger. Mike Chapman is vandaag jarig. Hij komt uit 1947. En uit 1945 stamt Jos van Rij. Nederlands ondernemer, politicus, bestuurder en columnist. En tegenwoordig ligt hij volgens mij met de rechtbank ergens over... In 1951 werd Dick Maas geboren. Hij is natuurlijk een Nederlands filmregisseur. En Henk Mouwen van der Nusserveur ken je hem nog? Een Nederlands presentator. Hij werd geboren in 1952. Pedro Delgado is vandaag jarig. Hij wordt 56 jaar. Hij is een Spaans wielrenner. En een jaartje later was het beurt aan Fred Siebelink. Hij komt uit 1961. Hij is natuurlijk een Nederlands radiopresentator. En Samantha Fox, wie kent haar niet, Brits model en zangeres. Zij komt uit 1966 en zij is vandaag oh, jarig. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn. Dat was in het jaar 69 Otto. wedstrijd 37 jaar oud. Nou ja, in die tijd misschien wel oud. Hij was een Romeins keizer. Tommy Cooper overleed vandaag op 63-jarige leeftijd op gewoon op het toneel hè, tijdens een actie die aan het doen was. Dat gebeurde in 1984. En Greta Carbo werd 84 jaar oud, ze overleed vandaag in 1990. Ze was natuurlijk een Zweeds-Amerikaans actrice. In 2004 legde Tom Dreesman het loodje. Hij werd 69 jaar, was een Nederlands ondernemer en V&D zou ook verdwijnen dit jaar het is vandaag de heilige hunna die overleed in 6,79 de laagste minimumtemperatuur hadden we in 1921 de hoogste maximumtemperatuur schrik niet 29,7 graden dat was in 2007 vandaag het zonnetje schijnt het langs in 1996 12,9 uur en het langs in de regen lopen kon je 17,5 uur in 2002 maar vandaag komt het er volgens mij ook wat dichterbij hoor ja tjonge, jongen, dat was weet je weer wel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 Uitsbaar, Sir Paul McCartney uit 1993, Hope of Deliverance, Nou, je bent voorlopig van ons nog niet verlost hoor. We zitten hier nog tot uh, 7 uur, ja. en daarna gaan we natuurlijk gewoon lekker door met al die non-stop muziek. In de avondshow is het alweer tijd geworden voor het tweeluik en ik vind het zelf wel prachtig want ik ben een fan van de man. Uit 1972 gaan we luisteren naar Without You en uit 1970 Everybody's Talking, hier is Nielsen.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 Always smile, buddy Radio Els. Everybody's talking at me. I don't hear a they're saying. Only the echoes of my mind.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 Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave in het kader van twee luik, twee opnames van Nielsen. Uit 1972, Without You. En uit 1970, Everybody is Talking. Ja. Nou, hier gaat ook wel over gepraat worden. In Groot-Brittannië Groot is vrijdag de campagne gestart voor het referendum over een mogelijk vertrek uit de Europese Unie, een zogeheten Brexit. De campagne belooft uiterst spannend te worden omdat de voor- en tegenstanders van een brexit in de peilingen nek aan nek gaan. Uit de peiling van onderzoeksbureau YouGov blijkt dat de blijfcampagne slechts 1% meer Britten achter zich heeft dan het vertrekcampagnevoorstanders. Uh, Met nog twee maanden campagne voor de boeg is 38% van de Britten voor een brexit, terwijl 39% in de EU wil blijven omdat nog 18% van de kiezers het niet weet, kan de uitslag van het referendum op 23 juni nog alle kanten op gaan. 5% van de ondervraagden zegt helemaal niet te gaan stemmen. Ja, ongelooflijk, wat er allemaal gebeurt in Europa. Wij blijven het hier maar lekker doen met Highway Highway Kitty Kitty Kitty Kiss Me. me. 5'8". Op een vrijdagavond en zeker bij Radio 558. We schakelen moeiteloos over van zoetzappige Hollandse formatie Highway naar de Machine uit 1970 met Lonsum is Echt een beetje van die ijzeren muziek. Ja, ik vind het wel lekker hoor op een vrijdagavond. Er vallen een aantal buien. In het zuiden zijn er ook wat opklaringen. Vanuit het zuiden neemt de neerslagactiviteit vanavond weer toe. De temperatuur ligt nu nog tussen de 10 en 15 graden en daalt vannacht naar 7 à 8 graden. De zuidwestenwind zwakt vanavond tijdelijk af. Morgen vallen er een paar buien, ook is er soms de zon. Het is fris met een matige tot krachtige westelijke. Wind, zondag valt er nog een bui en is er soms zon en de maxima liggen tussen de 8 en 10 graden. Zullen we eens even kijken wat de komende 5 dagen gaan doen. Zaterdag 10 graden en windkracht 4, zondag buien 9 graden en noordwester 4. Maandag dan wordt het 13 graden ook nog een beetje bewolkt en... Uh, windkracht 4, het blijft maar hard waaien. Dinsdag geldt het eigenlijk een beetje hetzelfde weertype, dus er verandert eigenlijk niet zo gek veel. Het fietsweer kunnen we ook nog eens even gaan kijken, daar da geven ze dan een cijfer aan. Voor morgen is dat een 5, voor zondag een 6, voor maandag een 7 en dinsdag en woensdag ook een 7. Het golfweer, dat ziet er wel wat beter uit hoor. Morgen een 6, zondag al een 7, maar maandag, dinsdag en woensdag krijgt dat zelfs een 9. En het wandelweer, dat is morgen een 7, zondag een 8. Maandag en 9 en dinsdag en woensdag is dat ook een 8 Voor zover je daar natuurlijk enige waarheidsgehalte aan mag uh, geven natuurlijk. Hè. Ja. Oh, dit is natuurlijk uh, wel herkenbaar denk ik zo. Hè, voor een hoop uh, liefhebbers natuurlijk. Gelijk weer baken 16, echte baken 16 plaatje natuurlijk niet. Je luistert naar de Jo, Raniels. Wij er nog eventjes bij je tot de klok van 7 uur. Hier zijn de Trams en Old Back Tonight uit 1976. De vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Way back in the 60s of in the 50s zelfs. Ja, wat heerlijk om met deze muziek het weekend in te gaan horen. Carl Wayne uit 1975. Way back in the 50s. Dat was toen natuurlijk nog niet zo vreselijk lang geleden. Inmiddels is het ombrand al 60 70 jaar geleden bijna, maar toen nog maar een jaar of twintig. We hebben hier gelijk weer even wat Rachel Les gehad. We gaan eens even kijken wat er op primetime op de tv is. Om 8 uur op Nederland 1 het NOS-journaal en om half 9 Witse. Dat is geloof ik een politie-serie. Nederland 2 hebben we om 8 uur met het mes op tafel en om half 9 de quiz 2 voor 12. Op Nederland 3 hebben we Jan Rijdt Rond en om half 9 Stegen Lijf. Niet het plaatje, maar het programma. En op uh, RTL 4 hebben we goede tijden natuurlijk. Tot 5 over half 9 en daarna krijg je tot half 11 Hollands God talent, schijnt geloof ik hele volk staan we net te kijken. Ik heb het nog nooit gezien, moet ik je eerlijk bekennen. We hebben op SBS6 het traumacentrum 8 uur en zullen we een spelletje doen om half 9? Nou liever niet, dat duurt tot 10 uur, want dan krijgen we inderdaad om 10 uur nog eens een keer wat een poppocast. Dus dan moet je volgens mij ook niet bij SBS6 zijn. Hebben we nog films eigenlijk? Ik zal eens even kijken. Oh nou ja, je hebt op Veronica de Big Bang Theorie, en die begint om half 8 en je krijgt allemaal afleveringen tot en met half 11 of toe. Je hebt ex-on-the-beats, dus niet sex op the beats maar ex-on-the-beats. Uh, dat heb je op MTV om 8 uur en dan hebben we het wel zo'n beetje weer gehad. Ja. Ik denk dat dit het laatste plaatje alweer wordt voor deze vrijdagste de afwasshow van uh, Radio Els 558. Hier is Jack Kane uit 1989 en I'm Every Woman. net een minuutje te kort om dit nummer helemaal te draaien. Nou ja, dat houdt er nog een andere keer wel eens een keer te goed. Het zit erop. Maandag zijn we er natuurlijk weer met uh, Afwas Ik zou zeggen een heel fijn weekend als je het doet. Doe het een beetje voorzichtig en graag tot maandag bij Zwijzwij. 558 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president François Hollande probeert de harten van de Fransen terug te winnen. Hij ging gisteren op de Franse tv in gesprek met vier burgers en drie journalisten. Het charme volgt volgde dramatische peilingen. Zo'n 75% van de kiezers zegt liever een andere socialistische kandidaat te zien bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.